Toen was ik een aardige man tegengekomen en toen belde ik hem op toen zei ik van hier zien we elkaar weer een keer. Maar ja, dat was een beetje bang, vrij vlijfelijk waarschijnlijk. En dan zei ik, ja wie weet, misschien wel daar nog een keer, kies was, wie weet.